Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. De kans dat er vandaag een uitslag van de Amerikaanse verkiezingen komt, is klein. Het draait al dagen om een paar staten, maar de verschillen zijn zo klein dat een winnaar uitroepen lastig is. In de staat Georgia wordt daarom alle stemmen herteld. En ook Pennsylvania zegt nog dagen nodig te hebben, vertelt correspondent Marike de Vries. Ja, Dat komt omdat die stembiljetten die per post zijn opgestuurd... nog tot drie dagen na de verkiezingsdag binnen mochten komen. Dus dat was gisteren. Dus ja, in deze race waarin de marges zo klein zijn... Ja, kan elke stem tellen en moeten we daar nog even op wachten. Als er een uitslag komt, zal Donald Trump hem waarschijnlijk niet accepteren. Hij heeft in meerdere staten al rechtszaken aangespannen... omdat hij denkt dat er gefraudeerd wordt. Bewijs ontbreekt. Meerdere jongens onder de 18 zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van het aansteken van een brand in Utrecht vannacht. Het gebouw van een toneelgroep is helemaal afgebrand, zegt de politie. Een theaterpand aan de San Marino straat in Utrecht is vannacht afgebrand. Wij hebben vier jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze brand. We spelen massaal Scrabble, 30 Seconds en Cup. Sinds corona gaat de verkoop lekker en is de ouderwetse spelletjesavond volgens de krant Trouw weer terug van weg geweest. Het is ook voor spellenmakers aanpoten. Een van die makers was al in april bijna door de hele jaarvoorraad heen. dus is dus flink bijgemaakt. Het kan ook zijn dat er spellen uitverkocht raken tegen de kerst. En twee stadsduiven uit Vlaardingen gaan de hele wereld over. Ze worden gevolgd door natuurfotograaf Jasper. Normaal is hij zes maanden per jaar over de hele wereld foto's aan het schieten voor National Geographic. Maar zijn onderwerp kwam ineens aanvliegen toen hij door corona thuis maar zat te wachten tot hij het vliegtuig weer kon pakken. Nou, dat bleef uiteindelijk uit. En toen kwamen de twee duiven die kwamen bij ons op bezoek. En die concurreerden met ons om uh, de spaarse ruimte op ons balkon... En dat ben ik toen gaan documenteren. Uh, ja, bizar dat twee Vlaardingse duiven uiteindelijk uh, binnen dat gele, beroemde gele kamer staan. Een serie erover staat dus nu in de National Geographic. Krijg je het weer nog, de zon schijnt op veel plekken. Het is 12 tot 17 graden. Blijft de rest van het weekend ook droog. Morgen wel met wat meer wolken. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met een auto en een motor op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Beverwijk Oost en Knoop het Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is drie kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dat was de gouden oude van Duran Duran en de Union of the Snake. Zie je de weer Zo, nou ik ben blij dat ik mijn zonnebril meegenomen heb naar de studio, want het is prachtig weer, Albert-Jan. Zoals je zegt Rob, vandaag is het inderdaad prachtig weer met veel zonneschijn. Er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar en het blijft overal droog. Waaien doet het niet en het wordt zelfs 13 graden.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 Disney is my best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 En op het moment dat de burgemeester binnenkwam, was Sinterklaas druk bezig met allemaal mondkapjes aan het uitreiken aan diverse Pieten. Met name aan de Koop-Piet, want die heeft natuurlijk ook echt hard nodig. En de, de Circuit-Piet, hoorde de, ik ook. En de Circuit-Piet. En nou, gelukkig is daar dan toch, toch nog een video van gemaakt: van het hoogbezoek van onze burgemeester in Spanje bij Sinterklaas.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 Wat? Hoe ga ik nu al mijn lekkernij proeven. Um, Met een mondkapje voor. Dat Tijdens het, het eten mag je echt wel eventjes je mondkapje Oké, okay, dat komt nu nog niet op te doen, vind ik wel? Dat hoeft niet. Dat pik ik er gewoon naar. Lekker. Lekker hoor, vind ik Dag cockpit. Mm, die supliepiet. Ook voor jou. Dag Sinterklaas. Een mondkapje. Dank u. Laten we hopen dat de Formule 1 auto's dit jaar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 Baby baby. Van paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet.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 today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 Verder uh, 60 minder uh, patiënten uh, in het uh, ziekenhuis. En als ik het goed heb, uh, 45 minder uh, sterfgevallen. Dus in ieder geval heeft de daling zich wel ingezet. Al gaat het niet snel, uh, Albert-Jan. Nee, maar dit, dit soort cijfers, ja, ik, ik, ik houd niet meer bij. Ik, uh, ik, ik hoor s'morgens hoe de stand van zaken is en s'avonds. Maar die tussenstanden, uh, ik, ik heb er niks meer mee.